In Albanië is discussie ontstaan over de Nederlandse ambassadeur van Dool. Een rechtsconservatieve partij vindt dat van Dendol te positief is over homoseksualiteit. De partij wil dat de ambassadeur het land wordt uitgezet. De komende dag, tijdens de Internationale Dag Tegen Homofobie, wordt in de hoofdstad Tirana voor het eerst in de geschiedenis van Albanië een gay pride gehouden. Het weer... Droog en helder. In het binnenland koelt het af tot iets boven het vriespunt. Morgen wolkenvelden, maar ook zonnige periode. En het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goed eh, om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Ja, nadat ik in het vorige uur gesproken heb met Jantine Kriens... de wethouder van Financiën van de gemeente Rotterdam... is in dit uur het woord aan u. Bel ons met verhalen over uw Rotterdam. Waarom houdt u van die stad? Wat zijn bijzondere plekken? Welke Rotterdammers mogen nooit vergeten worden? Welke bijzondere ontmoetingen had u ooit in Rotterdam? Of wie weet woont u al uw lange leven lang in de Maastad. En dan ben ik benieuwd welke episodes uit de roerige historie van de stad... u nooit zult vergeten. Bel ons op 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna@ncv.nl En twitter ik al met hashtag Casaluna. Meneer Hoevers, goeienacht. Ja, hallo, hier uh, Hoevers in Amsterdam. Meneer Hoevers in Amsterdam, een Amsterdammer over Rotterdam. Ik ben benieuwd, hoe kijkt u naar Rotterdam, meneer Hoevers? Nou, kijk, Rotter de stad Rotterdam heeft bij mij in mijn leven altijd een bijzondere plaats ingenomen. Ik ja, hou van grote drukke steden, als zodanig hou ik erg veel van Amsterdam. Ja. Maar ik vind het jammer dat Amsterdam in Nederland geen goede tegenhanger heeft. En dacht dat Rotterdam juist zo mooi kunnen zijn als die luchtaanval nou maar niet had plaatsgevonden. Ja, ja het, het oude Rotterdam zou een mooie tegenhanger van Amsterdam geweest kunnen zijn, ja, zegt ja. u. Ja, kijk, ja, ja, eh, eh, toen ik eh, betrekkelijk kort na de oorlog voor het in Rotterdam kwam. toen was de hele binnenstad één kale vlakte. Ja. En toen werd ik nieuwsgierig, hoe was het hier nou vroeger? En hoe zou het hier nog zijn als die Rotterdamval niet had plaatsgevonden? Want het is een tragisch geval, dat het had maar een hager of het was niet gebeurd. Mm -hmm. En dus dat heeft ook een, een bijzondere plaats in mijn leven ingenomen. doordat ik daar. Eh, 38 jaar een vriendin heb gehad. O oh ja? Ja, ja. Dus wat dat betreft kan het inderdaad heel goed gaan tussen Amsterdammers en Rotterdammers. Mijn gast van, van, uh, van, van vannacht had een, uh, uh, wat was het ook alweer, ik zou zeggen een, een Amsterdamse moeder en een Rotterdamse vader was het volgens mij. Oh, dat is zo, ja. En dat ging natuurlijk ook heel goed samen. En tussen u en uw vriendin ging het dus kennelijk 38 jaar lang ook heel erg goed. Heel goed, uh, ja. Maar wat is nou volgens u het grootste verschil tussen een Rotterdammer en een Amsterdammer? Nou, uh, het, het volk, daar heb ik dat niet zo over, maar, maar uh, de, de, de stad zelf. Uh, kijk, uh, uh, ik was nieuwsgierig naar die oude stad... en ik heb al zodanig fotoboeken en plattegronden gekocht. Uh, en, en ik heb er een studie van gemaakt... en ik zou in die oude stad precies de weg weten. Oh, en mooi. als ik zie hoe ze dat na de oorlog hebben opgebouwd... nou, het is om te huilen. De, de, er zit geen sfeer of niks meer in. Kijk, ze wilden de stad op een moderne manier <hijen> herbouwen... Maar ze vergeten dat een moderne stad niet voldoende sfeer heeft. Kijk, een, een, een binnenstad moet iets hebben wat de buitenwijken niet kunnen bieden. En als je dat goed wil doen, ja, dan moet je een beetje in de tijd teruggaan en een, en een beetje ouderwets bouwen. En in Duitse en Poolse steden is het ook op grote schaal gebeurd. Warschau bijvoorbeeld, het centrum werd zo opgebouwd, precies zoals het was. En, en, en Dresden, die Duitse stad, staat ook. Ja, daar, daar is die sfeer van toen wat meer teruggehaald. In Rotterdam is men modern en voortvarend aan de slag gegaan. Wat denkt u? Zouden ze dat nu uh, opnieuw zo doen? Of zouden ze nu uh, wel gekeken hebben... Hè, stel dat ze nu opnieuw zo'n zo groot opbouwproject uh, uh, aan zouden pakken... Nou, zouden ze dan nu wel kijken naar, naar sfeer en naar kleinschaligheid? Nou ja, ik, ik, ik, ik twijfel daaraan. U twijfelt eraan. En, en uh, ik, ik heb uh, de enigszins die li dingen li li li li liever bij om landen en steden te hertekenen zoals ik die had willen hebben. En als zodanig heb ik ook uh, het centrum Rotterdam opgebouwd... Zoals, zoals het volgens mij opgebouwd had moeten worden. En wat uh, zouden dan de kenmerken van het uh, Rotterdam anno 2012 zijn, meneer Hoeven? Nou, ik heb het uh, opgebouwd ongeveer zoals het was, maar wel met uh, ver verbeteringen. Uh, en, en enkele uh, uh, uh, ja, als je, uh, grachten, om, om het zo maar te noemen, die door de stad heen lopen. Nou, daar heb ik uh, ouderwetse huizen neer, neergezet. Ja. Wel uh, van binnen helemaal modern, we leven in de 20e eeuw, maar alleen met antieke buitenmuren. En, en de Koolsingel, nou de, de, daar heb ik een, uh, een bonte verscheidenheid aan, uh, aan verschillende bouwstijlen langsgezet. Net zoals het, uh, het damrak hier in Amsterdam. Maar, maar ja, als je door, door die stad loopt, de, de plaak bijvoorbeeld, nou dat is een aansluiting. En het deel van de Hoogstraat, nou dat gaat nog wel, maar het het, het, het, het naar het Oostplein toe, nou dat, dat, dat is net, net, net een buitenwijk. Ik vind het wel mooi, u heeft dus van Rotterdam een tekening gemaakt, een soort ontwerp gemaakt zoals u uh, vindt dat het eruit had moeten zien. Uh, die vriendin die u had hè, in Rotterdam, uh, hoe reageerde die op uw ontwerp? Nou, die heeft die oude stad nog gekend. Ja. En, uh, en, en, die, en die versuchte ook, als het zo was opgebouwd, dan zou het een prachtige van een stad kunnen zijn. Kijk, die stad biedt alles wat een grote stad moet, moet hebben. De Koolsingel, nou, dat, dat is net zoiets als, uh, als hier in Amsterdam, uh, het Damrak. Ja. En wat er in werkelijkheid is gebeurd aan het eind van de Koolsingel... De, de, de, het gebouw van de Bijenkorf van Dudok. Nou, daarvan was de staart weggebombardeerd. Maar de kop is nog blijven staan. Hebben ze de kop ook afgebroken? Nou, dat, dat werd een gabeld gat. En, en de nieuwe Bijenkorf, die ze daar tegenover hebben neergezet. Nou, die kan ik niet erg waarderen. Het beursplein, dat gaat nog wel. En het voorstel van de hoofdstaat, nou ja, dat gaat ook nog. Ja, ja, maar al met al bent u niet enthousiast over het moderne Rotterdam. Dat had anders gekund en u heeft getekend en ontworpen... hoe dat Rotterdam er ook uh, uit had ik, kunnen zien. Ik heb ook verschillende historische gebouwen uh, helemaal... Of, of zelfs helemaal opnieuw opgebouwd. En, uh... Maar hoe, hoe heeft u dat dan gedaan? Met, uh, want ik begrijp dat u, dat u die stad dan ontwerpt, u maakt tekeningen... maar uh, maakt u ook uh, kleine uh, huisjes? Uh, bouwt u met bouwpakketjes kleine huisjes? Maar, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat, uh, dat, dat kan ik niet, nee. nee. Nee, maar u tekent en u ontwerpt? Ja, en, en ik uh, verschillende kenmerken van de stad... Uh, ja. zoals de, de zonde buurt, langs de die, die dijk nou, daar heb ik ook weer een, een even een zonde gebeurt van gemaakt. Want dat hoort ook bij het leven. En, en de Blaak, dat is de, de tweede grote stadboulevard naast de koolsegel. En, en, en daar uh, een eindje verder naar de hoogstad toe heb je de, de, de, de, markt, de Grote Markt. Ja, en die heeft u ook weer naar uw eigen hand gezet. Het Rotterdam, en volgens de, het, meneer en, Hoevers. En, en de, de vissersdijk ook allemaal. Dat... Ja tussen de plaak en de hoogstaat in. En, en dat is allemaal uh, verbonden door stegjes. Dat buurtje tussen de plaak en, en de, de hoogstaat, dat is de nachtbuurt. Ah, dat is de nachtbuurt. Meneer Hoevers, je... ik, heb, ik, heb uh, ik heb het beeld van u, Rotterdam. Dank dat u dat uh, wilde schetsen. En ik wens u nog een uh, hele mooie nacht. En hopelijk uh, kunt u nog veel steden ontwerpen naar uw hand. Meneer Hoevers, dank dan u wel. Is, uh, nee, meneer Hoevers, ik ga naar een volgende beller... als u het niet erg vindt. Want er, er hangen nog een paar mensen aan de lijn... die ik ook graag te woord uh, wil staan... Dank u wel, meneer Hoevers. Mooi beeld dat u zo schetst van Rotterdam, uh, uh, zoals u het graag gezien zou hebben. Mevrouw nacht. goeienacht. Goeienacht. Dag mevrouw Modijewski. Uh, wat is uw band met Rotterdam? Nou, dat is alweer lang geleden hoor. Want ik ben uh, inmiddels een oude dame van 86. Ja. Maar uh, uh, uh, omdat ik dat ineens hoorde dat het over Rotterdam zou gaan... Uh, ik ben daar een paar jaar in de wijk geweest. In de wijk uh, geweest, wat betekent wijk, dat? Als wijkzuster. Oh, als wijkzuster, oké. Okay. Ja, en daar uh, had ik dus te maken met uh, moeders die thuis bevallen waren. Dus niet hier naar het ziekenhuis gegaan, waarom wie, wie, maar niet thuis Mhm. Mm en uh, dan had je dus van alles te doen. Je had ook uh, uh, spreekuren, En dan moesten ze dus bespreken de uh, kraamverzorgster... Uh, die dus thuis dan hielp bij de mensen. Ja. Dan had je dus... Uh, uh, je ja, had dus dametjes die, die twee keer per dag met die mensen kwamen omdat ze niet zoveel centjes hadden om een zuster voor de hele dag te kunnen betalen. En je had er dan ook die dan wel uh, uh, uh, voor de hele dag een zuster wilde hebben. Maar nou ja, dan was het, was het soms zo, Ze moesten ruim op tijd moesten ze bespreken. Ja. En als ze dan wisten dat ze eigenlijk aan de late kant waren, dan, dan gingen ze dus die datum van geboorte een beetje verzetten. Of ze <laughs> zetten het eerder, of ze zetten het later, om toch maar op de lijst te, te mogen komen. Ja, precies. En mevrouw Modjewski, over welke jaren hebben we het nu? Nou, de, ik zat er net over later, like, 59 tot 61 dacht ik dat mm. ik had gedaan. 59 tot 61. Ja. En in welke uh, en Rotterdamse ik, wijk was u, vroedvrouw? Nee, nee, nee. Ik was, dus, ik was dus k ver, verpleegster. Ja? En wij moesten dus de controle doen van de kraamverzorgster... Die noemen we ze wel zuster. Maar ja. die hebben dus een hele andere opleiding gehad. En we hebben dus een onround opleiding natuurlijk voor... Als je dus in de verpleging bent, dat je in een ziekenhuis werkt. Ja, ja. En, uh, en toen hadden wij dus de kameropdeling. Dat was toch apart? dan hadden die het ooievaartje. Ja. Dus dat heb ik. En ik had dus ook een aparte opleiding gedaan voor... Wijkverpleegkundige. Aha, wijkverpleegkundige, ja. ja maar u wilt zich wel bezig met kraamzorg. En in en, welke wijk ja, van Rotterdam deed u dat? De, de kraamzorg thuis. Mm -hmm. De kraamzorg thuis. En mevrouw ja, Mjolodjewski, ja, u de zei de net... Mag ik u, u even onderbreken? Ja. U zei net dat deed u in een bepaalde wijk in Rotterdam... en welke ja, wijk was dat? Uh, Hilgesberg. ...en Schiebroek en de 110 morgen dat was een nieuwe wijk toen de tijd en ik ging op zo'n brommer en ik ik had ik ik ik ik ik ik ik ik had, ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik <laughs> Omdat het zo druk was overal, en de dingen de praat te praten krijgen, en dan zat je erop, en dan moest je dan ook in de gaten houden dat je tankje, als dat, dat het niet helemaal leeg was, dan moest je weer onderweg iets opzoeken dat, de, dat er weer uh, best zo'n. Pompstation, dat, is, dat ze de goede soort hadden die in dat tankje konden... wat niet elke benzinesoort uh, was daar geschikt voor. Nee, voor je het weet stond je met een lege tank langs de weg in Hillegersberg. Zeg, mevrouw Modjewski, waar komt u oorspronkelijk vandaan, als ik vragen mag? Arnhem. Waar bent... Arnhem. en een Arnhemse. Arnhemse. En hoe heeft u het ervaren om in Rotterdam te werken? Waren er veel verschillen met, met uh, Arnhem? Niet zozeer qua nou, stad, maar qua mentaliteit? Ik was al heel lang weg uit Aarde. Want ik uh, ben eerst nog omgedoken geweest. vanwege mijn, uh, mijn Joodse zijn. Uh, ja, volgens mij hebben we elkaar daar wel eens eerder over gesproken. Ja, dat klopt. Ja, we hebben het wel eens eerder over gehad. Daar heb ik het nou niet, niet over dus. Maar. Uh... Uh, ik had dus uh, van, alles, van alles en nog wat uh, gedaan. Ik, ik had zeven en half jaar op couveuse gewerkt in Amsterdam in het oude WG. Ja. En uh, toen dacht ik, God, ik hoor hier bij de inventaris, ik moet nog maar eens wat anders gaan verzinnen. <laughs> ja. En ik wilde eigenlijk naar Afrika, wat ik dus ook gedaan heb naar de hand. Maar ik denk, ik moet eerst maar eens even die wijk halen, want ik moet, moet er nog wat bij leren. Ja, want, ja. Wat ik allemaal mee kan maken nog, want je moest zoveel, wat er plotseling was, wat, dat je dacht dat je voorbezoek maakte, dus om even te vragen aan die andere antwoord... He, vrouw, hebt u nog problemen, problemen yeah, yeah. ergens mee, kan ik u nog ergens mee helpen, ehm, euh, euh, als het eerste kindje. Kindje was dan, uh, en ze hadden niet direct de familie, familie in, in dezelfde stad. Dan vonden ze dat toch wel prettig om nog even een paar dingen door te. Ja, door natuurlijk, te laten. natuurlijk. En mevrouw Wojciechski, de... hoe heeft u Rotterdam ervaren? De, de mentaliteit van de Rotterdammer, ja, is u die goed is, bevallen? In Nederland was Amsterdam. Ja. Maar uh, uh, het, uh, in Amsterdam gaat de deur meteen wijd open, zeggen ze. Land. Dat, ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar toen dus wel. En uh, in Rotterdam dan ging de deur niet zo ver open. Want we wilden ze eerst even zeggen, wie is er eigenlijk? Kan ik de deur wat voor open doen? Ja, ja. ze waren dus een beetje meer gereserveerd. Ik... En als ik dan zei van... Uh, ik ben de zuster van het Groene Kruis, want dat viel toen nog onder het Groene Kruis. Ik weet hoe dat tegenwoordig allemaal heet, dat weten het niet eens. Maar, eh, uh, uh, uh, oh, kom u binnen, kom u binnen. Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan lag het er helemaal aan uh, hoe, hoe de conversatie uh, was. Ik zei van, nou, u, u, u, u zegt maar, wat, uh, kan, wat kan ik voor u doen? En uh, hetzelfde is altijd uh, goed of gemak. Uh, maar als, als de baby dus al geboren was, dan was het natuurlijk heel wat anders. En dan, dan was het dus of zo'n zuster voor de hele dag, of eentje die zorgers kon helpen. Ja, ja, wat u vertelde. Meenagen, dan, ja, dan. wat u vertelde. Nou, het is in ieder geval duidelijk, mevrouw Modjewski, dat dankzij u veel Rotterdammers uh, veilig op de wereld. Uh, gezet zijn. Nou, ja. Mede dankzij u. Ik wil Mevrouw... al nog even vertellen dat ik dus ook waar voor als mijn collega's niet konden. En die zaten heel erg anders. En dan moest ik bijvoorbeeld naar, naar zuid. Aha. Dan moest een ik een heel dus, andere uh, buurt. Of, of dan moest ik de trappen af. Dat was dan de buurt van de, van de hoe heet die toren? De, de, de, de, de ja. hoe heet die ook weer? De Euromast. De Euromast, ja. ja. Ik kon zeggen, nee, vertoorlijk. De was, ja, nou, daar in de buurt. En, nou, dan moest ik dus eh, roltrap naar beneden af. Met die wolmer. <hijde> met een vol hoop ik. Vol tankje, zeg, je, ik. Die, er was dan zo'n man die daar in het zeil hield. Ik zeg tegen man, hoe moet ik een vrede slaan met die wolmer op dat ding? Nou, ik zal het u wel gauw leren, zei hij. Kijk, dat hij, doet hij zo. Dus, ga, zeg, die, heup tegen het zadel, wiel om... En uh, hij stond ze achter me. Ik ga met u mee, zei hij. Geweldig. Ik had zadel, wiel om, vasthouden en dan dacht ik oh, dacht, god, oh, god, oh, god, oh god, dat gaat nooit goed. Nou, en dan moest ik, daar, moest ik weer naar boven met hem ja? en dan moest ik alleen naar beneden, als ik dat dan wel kon. Om te oefenen. Er er, ja, dan stond er een man met een motor, kwam achter me aan. Toen dacht ik, oh, Jane nog wat naartoe er zal wat gebeuren. Dan ging ik die bomen ook nog op mijn nek. Maar dat is niet ja, gebeurd. Moest je moest heel hard trappen om die heel die tunnel onderdoor te, te gaan. Eerst liever een beetje naar beneden, maar dan ging het helemaal recht uit. En dan moest je als een gek trappen. En dan uit je verderop, op weer naar boven. En dan, dan stond daar weer die, die trap naar boven. Ja, ja, ja, ja, ja. de dus om. Ja, precies, in de ja. en de heup tegen het zadel. Ja, en aan die andere kant, dan moest ik dan he, uh, heel hard... Voor ging je dus de hele map van Rotterdam bekijken. Ja, waar ja. Al die adressen waar we allemaal naartoe moesten. Mevrouw Bodjevski, het zijn mooie avonturen, dat hoor ik wel, die u beleefd heeft in Rotterdam. Als uh, uh, uh, verpleegster, als ja. uh, uh, kraamverzorgster. Mevrouw Bodjewski, dank u wel voor uw verhaal. Ik wens u ja, nog een uh, goede nacht. Dank u wel. Heel leuk. Tot een andere keer. Dag. Ja, en we gaan ook uh, uh, muzikaal natuurlijk Rotterdam centraal stellen vannacht. En. Ja, dat, dat doen we allereerst door een soort muzikaal eerbetoon... aan Rigardus Reinhoud. En Rigardus Reinhoud die staat ook wel bekend als de reus van Rotterdam. Hij overleed in 1959, 36 jaar oud nog maar. Hij was 2,42 meter 42 lang. Hij verhuurde zijn lichaam ook als een soort lopend reclamebord. En het was echt een bekende Rotterdammer. Er werd ook veel met hem gelachen en hij werd uitgelachen. Maar toch uh, uh, was het een man die, die heel veel Rotterdammers in het hart hadden gesloten. Tegenwoordig heeft hij een eigen plein in het Oude Westen. En heeft ook een eigen standbeeld. En die reus van Rotterdam, die wordt door de Amazing Stroopwafels... bezongen op hun album Eeuwige Vlam. Altijd samen met zijn vader... Groot als hij was er niet één, hij vastte in geen enkel kader en keek over alles heen. Op de kermis een attractie, spot en hoofd bij hem kwam. Altijd mild was de reactie, van de reus van Rotterdam. Ik kwam uit het oude Westen, twee hoog in de straat, met zijn schoenmaat 62, Rotterdammer in het kwadraat. Op de kern is een attractie, spot en hoon, waar hij maar kwam, altijd mild was de reactie. De reus van Rotterdam. Op zijn verhoogde fiets gezeten, werd hij door ieder nagestaart. Hij die, omdat hij ook moest eten, zichzelf verkocht als aanzichtkaart. Amper één jaar na zijn dood leek het op als kostume hulde Rotterdam de lucht in schoot. Als ik zie vanuit de verte welke vlucht de maasstap nam, denk ik bij die wolkenkrabbers aan de reus van Rotterdam, altijd samen met zijn vader. Want als hij was een idee, hij paste in geen enkel kade en keek over alles heen. Op de kerze een attractie. spot en hoofd bij hem en al. Altijd mild was de reactie van de Reus van Rotterdam. I'm <laughs> not Die amazing Mezingstroopwafels over de reus van Rotterdam. Terug te vinden op hun album Eeuwige Vlam. En onder diezelfde titel gaan die Amazing vanaf januari weer het theater in. Ja, het gaat over Rotterdam in Casa Luna vannacht. Ik ben benieuwd naar uw verhalen over Rotterdam. Naar uw ervaringen in de stad, uw ontmoetingen... de mensen die u daar kent. De manier waarop u misschien wel opgegroeid bent in Rotterdam. De geschiedenis van Rotterdam, hoe u die ervaren heeft. Kortom, uw Rotterdam. Laat dat tot leven komen vannacht. U kunt ons bellen op 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Ik kan ook met hashtag Casaluna. En Liz twittert bijvoorbeeld de mooiste verhalen die je kent komen van Jules Deelder. Ik volg hem al 27 jaar en hij mag nooit vergeten worden. Aan de telefoon heb ik Hans. Hans, goed nacht. Ja, dag Alco. Dag Hans. Wat is jouw band met Rotterdam? Nou, Harco, euh, je kunt met een gerust hart mijn hand handwijzen. Vertel. Als je het beste zoekt wat je kan vinden in, in, in, in Nederland. Oh, doe maar. Ja. Een trotse Rotterdammer negen, uh, zo te horen. Ja, ik heb negen puntjes. Negen puntjes, nou, brandlos. En ik ga geen uh, reclame maken. En goed. Maar ik ga dan namen noemen, als je het goed vindt. Nou ja, zolang het geen uh, namen van winkels zijn of van restaurants... Hey, nee, nou ja, oké, ja, okay. maar bijvoorbeeld... Uh, 9 uh, ne puntjes je moet vanaf. je wel een beetje voortmaken, Hans. Want 9 puntjes, ik bedoel, hè, de, we ja, zitten dus er klaar uh, voor. We zijn ook wel klaar mee, uh, Oh, gelukkig, als ja. Hebt, uh, als, jij, als jij het, uh, het beste visje uh, wil eten wat je ooit graag gegeten hebt, ga je naar Speed. Dat is toch een reclame? Jij... Denk uh. ik. Dat is toch een reclame die je nu maakt, hè? Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat uh, mag niet, hè? We hebben een restaurant, dat heet Park Heuvel. Ja, dat is weer reclame. Ja, Hans, daar gaan we niet aan beginnen. Dus je hebt het beste visje, je hebt het beste restaurant. Laten we het in de, in de sector nou, houden. Laat ik, laat ik dan over, dat? Laat ik dan over bedrijf, bedrijven praten. Je hebt een uh, Mercedes-dealer. Als jij uh, ooit een Mercedes wil... Hans, ook Hans, Hans, Hans, Hans, dit is volgens mij ook reclame. Ja, ik vind het leuk dat je, dat je Rotterdam zo uh, warm hart toedraagt. Maar wat heb je nou het beste in Rotterdam... Zonder dat je daar de, de bedrijfsbaan, okay. bedrijfsnaam ja, steeds de best, bij doet. Je hebt de beste slagerij. Heel goed. Je hebt de beste kroeg. Kijk. Je hebt de beste universiteit. Kijk. Je hebt de beste advocatenpraktijk. Ja. Je hebt het beste hotel. En je kan altijd parkeren in de buurt. Zeg, waarom woon ik eigenlijk niet in Rotterdam zo te horen? Ja, zeker wel. Ja, maar ben je echt heel trots op Rotterdam? Of heb je dit allemaal ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uit eigen ervaring... dat het de beste bakker en de beste vishandel van, van Nederland is... die in Rotterdam gevestigd is? Ben je vergelijkend ware onderzoek gaan doen in de rest van Nederland? Nee hoor, nee, nee. nee. Ik woon in de buurt. En uh, als je dan een Mercedes nodig hebt, dan uh, loop je naar uh, de Mercedes dealer. Oh, ik loop nooit naar mijn dealer zomaar voor een auto. Dat kan ik helemaal niet betalen. Ik spaar nou ja, daarvoor. Maar, uh, maar, uh, ik bedoel, kijk, die jongens die denken met je mee. Kijk. En ik, ik ga geen namen noemen... Nee, maar. Uh, zei je, zei je net ook al. En uh, als jij zegt van ja, ik kom net, uh, kom net een paar duizend tekort. dan komt het toch in orde. Nou, zeg toe bij zo'n dealer. Die ken ik niet ook al in Rotterdam. Nou, het beste van Nederland gewoon te vinden in Rotterdam, volgens Hans. Hans, dankjewel. daar ja, uh, moet ik één ding bij zeggen. Nou, één ding dan nog. Ja, Maastricht is nummer twee. Oké, okay, Maastricht is nummer twee, maar Rotterdam is nummer één. Zegt Rotterdammer, ja. Hans. Hans, dankjewel. Goeienacht. Oké, okay, joep. Hoi. Van de Hans naar Albert. Albert, uh, wat is jouw band met... Uh, Goeienacht overigens. Wat is jouw band Goeienacht. met uh, Rotterdam? Uh, nou, dat is uh, wel grappig. Uh, want ik, uh, ik woon in Amsterdam en ik ben in Groninger. Trouwens ook in Maastricht gewoond. Oh. Uh, maar uh, ja. Uh, ik, uh, ik ben theatermaker. En dan lees je wel eens een toneelstuk. Ja. En één toneelstuk ging over een schaapherder. En die heeft 30 jaar lang... midden in het centrum van Rotterdam gewoond. Er was helemaal geen herder. Die begon gewoon als... Maar op een gegeven moment kocht hij een kalf. Ja. En uh, daar moet je toch ergens mee heen. En eerst in de parkjes gewoond. En uiteindelijk is hij in de S-polder terechtgekomen. Ja. En daar heeft hij uiteindelijk 30 jaar lang geleefd. Dat stuk, was echt zo'n stuk niemandsland, een stuk gif rond, en dat zou afgegraven gaan worden en zo. En dat ligt midden in, in het centrum de... van Rotterdam, die S-polder. Nou, ja, eigenlijk wel, aan het eind van lijn 21. Ja. Ja. Het is ook een halte, de S. Ja. En dan loop je er ineens. Het is heel raar, je, je, je rijdt. Net nog onder uh, station Blaak door, onder die kubushuisjes. Mm -hmm. En, en vier haltes verder sta je midden in de natuur. Het is heel raar dat uh, heel weinig Rotterdammers schijnen het ook te kennen. Ja, ik, ik heb er ook nooit van gehoord. Nou, ben ik geen Rotterdammer, maar het verhaal is, is, is fascinerend. En in die polder liep dus altijd die, die, die uh, uh, uh, schaapherder rond? Ja. Met, met hoeveel schapen uh, op den duur? 300. Drie uiteindelijk. 300 ja. schapen. En over welke tijd hebben we het nu eigenlijk, Albert? Nou, hij is twee jaar geleden overleden. Dus hij is in, in rond 677 daar dagen gekomen. En hij is daar tot 2010 geweest. En hij ja. is op de dijk gestorven tussen zijn schapen. Echt waar? En dat was een pad vol verhalen, die man. Ja. En die was dus zo iedereen in de buurt, of iedereen, maar mensen spraken ook aan... En dan vertelde die over de schapen... en hij barstte ook van levenswijsheden en zo. En daar heeft dus een schrijver... een heel erg mooi stuk van gemaakt. Mm -hmm. En dat, dat gaan we nu doen met z'n allen. Want ik dacht, ik hoorde het op de radio... en ik dacht, wat zit er leuk over op de Dam? Het is een heel erg mooi plekje. Ja, ja, ja. En... Een heel, heel mooi man, hele mooie verhalen. En Albert, wie zijn we met z'n allen... Uh, uh, nou, Simon Weda uh, is een Rotterdamse, jonge Rotterdamse schrijver. En die heeft dat ja, stuk geschreven. Ja, hij ja. heeft het al geschreven. Maar hij heeft het opgetekend uit de mond van die herder. Ja. Hoe heette die herder trouwens? Arie Hallesleben. Mm -hmm. En uh, uh, daar zijn we een mooi stuk van gemaakt. En, uh, heel juni spelen we daar in die polder. In Rotterdam? In Rotterdam. Dus eigenlijk komt, komt deze schaapherder opnieuw tot leven in jullie voorstelling? Ja, en dat is wel heel leuk, want hij verzamelde, het was het sta, hij zegt dat ergens van ja, op een gegeven moment zat ik daar. En dan had ik een scheur die had die soort van ja geregeld, een monumentale scheur. Yeah. En dan zeg je, nou ja, op een gegeven moment heb je hooi stro en heb je schapen. En als je dat dan daarbij laat, dan is je leven wel ten einde. <laughs> dus dan moet je eentje bij gaan doen. Yeah. Ja, in zijn geval was er dan kunst bij gekomen, En zij was. Verzamelaar en verzamelen allemaal beeldhouwerken van Vlasbloem en van ja, Dirk Vlasbloem de beeldhouwer en altijd Loys Gelderse hangen en zo en we nou, we gaan dat, dat daar nu weer doen en grappig dat al die kunstenaars willen ook graag weer even in die schuur zijn die schuur is leeg na ja, na zijn dood ja, helaas ja. en die willen allemaal weer terug daar exposeren dus, hè, het is dus heel leuk dat we het een maand even over hem gaan hebben en, schuur weer een soort van kunst wordt. Ja, dus da daar, daar komt kunst uh, in, in die schuur. daar wordt, uh, wordt ja. uh, kunstwerken neergezet, worden kunstwerken opgehangen. En jullie spelen de voorstelling buiten? Ja, ja, ja, er zit daar een hooischelf, dus daar zit het publiek onder. En dan loopt die herder, nou ja, ons, onze incarnatie daarvan... Ja. loopt daar weer door de velden en vertelt weer een aantal van die, van die prachtige verhalen. Ja, ja. Nou, een mooi, mooi initiatief. Hoe heet de voorstelling, Albert? Wie het water niet keert. Wie het water niet keert, en hoe heet jullie gezelschap? Uh, ja, dus we zijn een gelegenheidsformatie. Maar als je iets erover wil vinden, wiehetwaternietkeert.nl. En daar staat de hele spelen, dat kun je reserveren. In juni we doen het een beetje onder de vleugels van Bonheur. Oké, okay, ja, ja, dat ken ik. Dat gezelschap ken ik. Die voorstelling, dus helemaal juni te zien ja. in die Espolder. Het bijzondere ja. verhaal van, de, van die schaapherder... die ja. daar nou tot voor twee jaar geleden, midden in de stad, zijn uh, uh, schaapjes hoeden. Albert, ja. uh, mooie, mooie voorstelling. Ik ben heel benieuwd. Ja. Uh, ik ben heel nieuwsgierig uh, gemaakt. Dankjewel. Leuk. Leuk. Goeiedag nog. Dankjewel, dag. dag Albert, dag. Mevrouw Blok, goeienacht. Goeienacht. Dag mevrouw Blok, dag. wat zijn nu banden met Rotterdam? Ik ben geboren in de Rijkskweekschool voor wat ik nu zeg... vroeg de vrouwen aan de Henegouwerlaan, ja. waar toen dokter Pannenkoek werkte... die ook cabaretteksten schreef en cabaretliedjes voor de radio vroeger. Mm -hmm. Maar ik heb Jan Tientje Kriens in de klas gehad. Echt waar? In Overschie, ja. De wethouder? De wethouder heb ik in de klas gehad. Zeg, en wat was Jan Tientje voor meisje dan? Een schatje. Ja, een schatje. Vader werkte bij het Algemeen Dagblad. Mm -hmm. En haar uh, grootouders van moederskant heb ik ook nog gekend... van de natuurvrienden. Ja. Oftewel het nivon. Ja. En ja, wat moet ik vertellen? Ik bedoel, ik heb het bombardement meegemaakt. Ik heb de honger meegemaakt. Ik heb gelopen van Rotterdam naar Friesland toe. Enzovoorts enzovoorts. Ja, ja, dus u heeft echt... De hele geschiedenis van Rotterdam meegemaakt. Woont u er nog steeds, als ik vragen mag? Nee, want ik werkte 15 jaar in de gemeente als, als kleuterjuf toen. Nu heet dat mooi anders, hè? Mm -hmm. Die moderne termen. Ja, ja. nee, ik eh, kreeg geen woonruimte, zelfs geen twee nee? in Overschie. Nee. En ik woonde in Schiebroek, dat is er net ook al aan de orde geweest bij die andere mevrouw. Ja. Ja. Nee, ik heb goede herinneringen aan Rotterdam, maar ik verlang er niet naar terug. Nee, wanneer bent u vertrokken, mevrouw Blok? Ik ben vertrokken in 1967. In 1967 bent u vertrokken, omdat u geen geschikte woonruimte kon krijgen? Nee, nee. Je was niet getrouwd, dus uh, je viel nee. helemaal niet in de termen. Nee, en waar bent u toen naartoe gegaan, mevrouw Blok? Waar ik naartoe ben gegaan? Ja? Ik ben naar Rozenburg geweest. Ik ben naar Wapserveen geweest en ik woon nu in de Eerbeek. In de Eerbeek, dat is een behoorlijk eind van Rotterdam vandaan. Maar u zegt, ik verlang niet meer terug naar de stad. Nee, dat is niet mijn stad meer. Nee? Nee. Ik heb een leuk school gegaan. Ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Kun je het je voorstellen? Met die kinderen uit Overschie in de tempel. Met de kweekschoolklas en de kweekschoolklas van Koos Postema. Oh, die heeft en... ook nog lesgegeven. <laughs> nou, Koos was kweekschoolleerling. Ja, ja. En wij ook. Ik was toen bezig met de hoofdtak. en mijn kleuters zijn toen proefkonijntje geweest. Oh, dat was een collega van u, Koos Maar Ja, natuurlijk, ja, Koos Postma was ja. een collega van ja. u. Zeg, ja. en heeft u nog meer en van dat twee soort bekend... meid En twee van die meiden bij mij uit de kweekschoolklas zijn getrouwd... met twee jongens uit de kweekschoolklas van Koos. Nou, kijk dan nou toch eens aan, dat was een liefdesnest. <lacht> ja, dat is Rotterdam. Ja, is dat nou Rotterdam? <lacht> ja. ja, echt wel. Zeggen, zeg, wie kent u dan nog meer uit Rotterdam? U kent volgens mij heel Rotterdam. Oh, nog wel. Nee, zes ga je uit. Nou, nou, noem nog eens één beroemde Rotterdammer die bij u in de klas Een heeft gezeten. Een beroemde Rotterdammer die bij mij in de klas gezeten heeft. Ja, of die u van school kent. Ja, of... lieve schat, maar luister eens, mijn oudste leerlingen zijn al zeventig. Ja, aan toch? Ik bedoel, Jan Tientje <laughs> Kriens, die heb ik net ja. ontmoet. En die is nog fris en fruitig, hoor. Ja, nee. nee. Hallo, maar volgens mij is ze eerst begonnen in het onderwijs, toch? Ja, ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook want zo. ik heb het eerste gedeelte van Casaluna gemist. Ja, ja, maar dat klopt, ze is in het onderwijs begonnen. Ja, schandalig. Wie... Nou, zo schandalig? <lacht> dat is toch een mooie baan? Daar bent u het levende nou, bewijs van. Ik, ik, ik dacht dat er altijd gezegd werd, wij gingen daar werken vanwege de vakanties. <lacht> <lacht> en die kreeg je nog doorbetaald ook. Kijk dat toch eens aan. Zeg, mevrouw Blok, ik wil nog één ding van u weten. U zei, ik heb het bombardement ook op Rotterdam meegemaakt. Ja. Hoe oud was toen was u toen? Toen was ik negen. Toen was u negen. Dus u mijn heeft... vader zat op de postzegels te passen in het postkantoor aan de single, En is daartussendoor naar huis gefietst om mm -hmm. naar bij een vrouw en kinderen te gaan. Ja. En in vlak vlakbij het polderhuis helemaal nu in uh, glas gepakt. En daar kan je dus de A16 op en zo en de A20. Ja. Daar hebben we afscheid genomen van vader toen we gingen lopen naar Friesland van de honger. Mm -hmm. En heeft u uw vader daarna wel weer teruggezien? Ja, zeker wel. Ja, wel. Dus het gezin heeft de oorlog wel Wij overleefd? overleefd, ja. ja. Maar mijn vader heeft de eerste tijd geen promotie gemaakt... omdat hij weggelopen was bij de postzegels. <laughs> omdat hij weggelopen was bij de postzegels. Ja, nou, ik zou ook weglopen bij de postzegels als ik uh, uw vader geweest was. Zeg, mevrouw Blok, en, ja. uh, uh, ik had daarnet een meneer aan de lijn... die zei, ja, ik vind Rotterdam... Zoals het vroeger was, dat lijkt me zo'n fijne stad, zo'n mooie stad. Ik vind dat die stad niet mooi is opgebouwd, maar het Rotterdam van voor de oorlog, dat zou ik graag eens willen meemaken. Daar ja. heeft u dus nog wel herinneringen aan. Ja, zeker wel. De passage en, en de oude Hoogstraat en de Koogsingel zoals die toen was. Ja. Ja, en de Loudenskerk is nog... Uh, die staat oh, nog overeind, op... hè? of weer overeind. Ja, ja, ja. Nou ja, het was een triest gezicht, al dat gebombardeerde spul. En we hebben het van de week nog herdacht, hè, het bombardement, ja? maandag. Ja? En wat vindt u van de manier waarop uh, Rotterdam uh, herrezen is? Nou, ik weet niet of ik, of ik architect in de klas gehad heb... of bijna architect, mm -hmm. je weet maar nooit. Ik vind het niet mooi. U vindt het niet mooi? Nee, ik vond het vroeger veel mooier. Ja, ja dus ook dat Rotterdam Maar ja, voor dan de kijk ik er tegenaan met, een, met de ogen van een kind van negen jaar. Dat is waar, dat romantiseert de hele blik natuurlijk ja, op die tijd gewoon... ook wel een beetje. Ja, Heel dat is maar. Ja. Ja, ja. ja, En dan nog één gewetensvraag ten slotte, mevrouw Blok. U vertrok in 1967 omdat u geen geschikte woonruimte ja. kon krijgen in Rotterdam. Stel dat, u, stel dat u die nou wel had gekregen. Had u ja. dan nog wel in Rotterdam gewoond? Dan had ik nog in Rotterdam gewoond. Maar en... ja, je hele familie woonde er. Ja. En woont er nog. Ja, maar toch zegt u, ik verlang er niet meer naar terug. Nee, niet zoals het nu is. Nee. Nee. Dus u, nee, u bent ik... een beetje vervreemd van uw stad? Dat vind ik wel. Nou ja, er is niks van me bij, hoor. Mm -hmm. Ik kwam er alleen maar ter wereld, want ik vond het zo leuk... dat die wijkverpleegkundige er ook nog wat over zei. Ja. Ja, want dan kom je wel weer in het gebied terecht, Hillegersberg. Ik heb in Schiebroek gewoond, mm -hmm. ja. Ja. Ja, bedoel maar. En in Overschie naar de school geweest. En in de derde Pijnakerstraat, ABS Beta gedaan aan de Berg Single. Mm -hmm. Ja, de directeur is een school genoemd. Ik dacht in Nieuwe Kerk aan Dijssel of okay. zo Kapel okay. aan Dijssel. Okay. En ik meen zelfs dat dan die school Brand van Erkel ooit nog onderwijzer geweest is. Ziet, ziet u wel dat u nog veel meer beroemde mensen kent? Ah, uh, beroemde mensen. Nou ja, nou ja. Toch? Ja. Hè? Meer, meer dan mensen. Ja. <laughs> ik vond het leuk om met u te praten en ja, ik, ik, ik bedank ook. u voor uw nou, herinneringen. Ik vond, het, ik vond het ook alleen maar leuk, want tussen 47 en 52 deed ik mee aan radioprogramma's van Gabriel De Wacht. Oh ja? En nu doet u mij aan radioprogramma's van Casa Luna. Ja. Mevrouw Blok. Heel wat anders. Heel, heel wat anders. Dank u wel. En bedankt voor uw herinneringen. Ja, hoor, en als je al tientje we... Kriens nog luistert, misschien in de auto nou, terug naar huis. Ik weet het niet. Precies, mevrouw Blok, die, die heeft goede herinneringen aan u, mevrouw Kriens. Mevrouw ja. Blok, dank u wel. Goeiedag Dat nog. Goed. Dag, dag. We gaan weer terug naar, naar uh, muzikaal Rotterdam. Want met name in de jaren negentig en ook uh, in het begin van deze eeuw nog... waren de Berinis natuurlijk wereldberoemd. Niet alleen in Rotterdam, maar ook daarbuiten. Ze gingen op tournee. Hans Kemeling en Marjolein Meijers. als het Rotterdams echtpaar Annie en Harry. En door hun ogen zag je het veranderend Rotterdam. Jaar na jaar na jaar. Nou maakten ze... Uh, ik denk halverwege de jaren negentig een voorstelling Almondestraat 53A. En in die voorstelling was zo mooi te zien hoe een echte Rotterdams echtpaar... zich toch een beetje ja, niet meer zo thuis voelde in die eigen straat. Een programma dat met heel veel liefde was gemaakt... met erin ook prachtige liedjes, zoals bijvoorbeeld dit, Loop je kwijt. Het winkeltje van op de hoek hoort nou bij een Surinaamse keten. Ik weet de weg niet meer te vinden als ik een stampotje wil eten. En bij de bakker op het pleintje daar verkopen ze nou brood dat nooit meer in je trommel past als een wagenwiel zo groot. Ik ben mijn loopie kwijt. Ik ben mijn loopie kwijt. De geurtjes uit de huizen, als je langs de gevels loopt. Is dat nou eten wat ik ruik, of iemand die zijn sokken kookt. En dan opeens, dan is het feest, er klinkt muziek tot in de nacht. Maar in de morgen weer geen buurvrouw, die met de koffie op me wacht. Ik ben mijn lopie kwijt. Ik ben mijn lopie kwijt. Ja, net die zat op zeven, daar kon je langs met je verhaal. Of met je sorus, om het even. Maar toen ook zij hier zijn vertrokken, is ook de lol hier weggegaan. Niet dat ik ze niet mag, die nieuwe mensen, maar ik heb er weinig aan. Iedereen zit binnen, opgesloten, Luuk omlaag. Geen gezelligheid, tot mijn spijt, ben ik me lopie kwijt. Ben ik me lopie kwijt. Leven anders Hebben andere gedachten en als ze het eerlijk mochten zeggen, zaten ze ook niet op ons te wachten. Andere normen, andere waarden, soms zelfs uit een andere tijd. Niet dat zij het kunnen helpen, maar tot mijn spijt ben ik me lopie kwijt. Andere normen, andere waarden, soms zelfs uit een andere tijd. Niet dat zij het kunnen helpen, maar tot mijn spijt ben ik me lopie kwijt. Ik mijn kwijt. en dat waren de Jammer genoeg, ze bestaan niet meer. Hans Kemeling bouwt bootjes in Friesland, volgens mij, en schuurtjes. En Marjolein Meijers staat nog wel steeds in het theater. Volgend seizoen weer met een nieuwe voorstelling. En die heet Niemands Meisje. Het gaat over Rotterdam vannacht in Casaluna. Over uw Rotterdam. Welke herinneringen heeft u aan de stad? Wat zijn de mooiste plekken in de stad? Wat zijn de mooiste Rotterdammers? U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna. Uitentieert. En Twitter ik kan met hashtag Kazaluna. Hans, goeienacht. Hey, goeienacht. Dag Goeiemorgen. Hans. Goedemorgen, jij je zin. Zeg Hans, wat zijn jouw herinneringen aan Rotterdam? Nou, ik, uh, ik had mijn, uh, mijn opa en oma die woonden in Rotterdam, in de Transvaalstraat in Rotterdam Zuid. Aha. En ik had uh, als kind gingen wij altijd op vakantie. Um, ja, er stond geregeld, stond, uh, die hadden een benedenwoning. En dan hadden ze ook uh, zeg maar een, uh, een halve kelder. Mm -hmm. En daar stond dan uh, een tweepersoonsbed waar wij dan konden slapen. Maar dat om de haverklap dan uh, stond dat ook uh, stond er zeker een, een, een 20, 30 centimeter water. Oh. Dus dat was nogal uh, geregeld uh, ja, op een of andere manier een overstroming. Dat is me nog bijgebleven. En dan moest je helpen hozen? Ja, met, uh, met emmertjes moesten ja. we daar dat uh, oma helpen met het uh, water wegwerken, natuurlijk. Ja, en over welke jaren ja. hebben we het nu, Hans? Nou, dan praat je over uh, begin 60. Begin jaren 60. En ja, waar was een waar... jaar of 10, 11. Ja, was een jaar of 10, 11. En waar, waar woonde je zelf? Ik woonde in Sittard, daar woon ik nog. In Sittard. En uh, jouw, jouw opa en oma waren echte Rotterdammers? Uh, mijn oma die kwam uh, uit Limburg, uit Echt. Ja? En mijn opa, dat was een echte Rotterdammer, ja. En hoe was het dan uh, als je uitzittert naar Rotterdam reisde? Hè? Zit dat toch een kleine stad? Ja, je dat ging was naar het de grote de... moderne Rotterdam. Hoe, hoe vond je dat als jochie? Ja, ik vond dat, uh, ik vond dat geweldig. Ja? Dat kun je niet meer vergelijken met nou natuurlijk. Uh, nou, overal die autobanen, dat was in die tijd allemaal niet. Nee. En ik kan me herinneren, tussen Breda en Tilburg had je nog een driebaansweg. Oh ja, zo'n uh, ja, zo Belgische ja, driebaansweg. Ja, dat was echt een dooie weg. Dat viel heel wat dooie. Mm -hmm. En dan in de Maashaven daar had je nog uh, de bananenboot. Die lag wat? daar geregeld. Wat was de bananenboot? Ja, die, die, die kwam met bananen. Mm -hmm. En dan die matrozen, weet je wel, die vonden dat grappig. te dus stonden die jonge jongens, die stonden allemaal op de kade te wachten... ...tot dat die zo'n hele, zo hele tros bananen naar beneden gooiden. Maar dan zo'n hele stam. Ja. Yeah. Ja, dan doken die, die knallen die doken daar in het water. En die wat het eerste bij die stam was, die was dan ook eigenaar van dat ding. Dat was en dat werden ze op de kade werden, die dan uh, de trossen werden, dan verkocht. Ja, ja, dat was dus echt een soort uh, theaterstuk wat opgevoerd ja, werd. Ja, dat was echt het sport. Ja, ja. En, en op het Afrikaanderplein en zo, daar gingen wij als kinderen dan met die andere kinderen... gingen we aardappeltjes poffen en, en handjes uh, bouwen met, met oude lakens en... Uh, het miljoenenlijntje, kan ik me nog herinneren, die kroste daar voorbij. Wat is dat, een miljoenenlijntje? miljoenenlijntje, dat was een soort tram die, die reed van Rotterdam-Zuid naar Hoek van Holland. Ah. Maar die stopte niet overal. En die, die, die, die loeide met zijn sirene en dan, ook daar zijn heel veel mensen bij doodgebleven. ja ja, Maar goed, het, het is wel een mooi beeld wat je schetst... Zo van zo'n soort zo, zo, zo onbezorgde logeerpartij bij opa en oma. Grote ja, stadsavonturen voor een jongen uit de kleine stad. Ja, dat vond ik geweldig. En dan uh, ging ik ook wel eens, uh, nam ik met vriend mee, gingen we daar ook op vakantie. En dan had je wat zakseintjes en dan ging je langs die winkeltjes. Want daar had je dan winkeltjes... Uh... Er lagen messen in de etalage en uh, ja, alles wat, wat jonge kinderen, jonge jongens allemaal interessant vinden. Ja, ja. En toen werden zo'n zo kattenpulten, die werden ook nog verkocht in die tijd. Dat mag nou ook allemaal niet meer. Nee, nee maar toen nog wel. En tot wanneer ja. hebben jouw opa en oma daar gewoond, als ik vraag hem mag Hans? Ja, eigenlijk hun hele leven, totdat... Uh, Klopt dat opa gepensioneerd was. Toen hebben die een huisje gekregen in Limburg ergens. En daar zijn ze ook gestorven, alle twee. Ja, ja. Vond jij het jammer dat opa... Aan de ene kant wonen ze natuurlijk dichterbij daarna, hè? Maar vond je het jammer dat ze verhuisd uit Rotterdam? Ja, ik vind het wel, want dan is de relatie eigenlijk verwaterd een beetje. Echt waar? Terwijl ze ja, dichterbij de... woonden? Ja, we woonden dichterbij, maar in principe verder af. Ja, ja. Ze zeer erg geneigd om daar naartoe te gaan toen ze in Rotterdam woonden, dan dat ze in het zuiden wonen. Ja, dat was ook spannender natuurlijk, hè? Ja. Ja. Dat ging je met de trein. Ja. Ja, en, uh, dat, dat was sowieso wel een avontuur. Ja, natuurlijk. Zeg, kom je nog wel eens in Rotterdam? Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik was uh, ik, uh, ik een beetje door heel Nederland. Ja, dan kom je dus ook wel eens in Rotterdam. En ga je dan, als je even tijd over hebt, nog wel eens even stiekem kijken in de Transvaastraat? Nee, daar ben ik niet meer geweest. Ik heb een nichtje heb ik een hele tijd gehad, die woont nou in Hendrik-Guido-Ambacht. Ja. En die, haar moeder die woonde nog in, uh, in Aha. Maar die is, uh, die is een paar maanden geleden is die overleden. En die zocht je nog wel eens op? Nou, die had ik ook al een hele tijd niet meer gezien. Maar die woonde daar bij die, uh, die voetgangers. Daar of bij de. Hoe heet dat dan? Bij de, bij de Euromast aan de buurt. Oh ja! Goed, het... Ja, die tunnel, daar, daar hadden we net ook een mevrouw over aan de lijn die, die in de jaren zestig met haar Solex ja. die, die ja. in die tunnel naar beneden moest. En daar een beetje een hele ja. truc voor te hebben om dan die Solex veilig beneden te krijgen. Ja, ja. Hans, ja. Ik, kan me, ja, ja. ik kan me voorstellen, Hans, dat je mooie herinneringen hebt aan jouw jeugd ja. als, als kleinzoon daar bij opa en oma in, in Rotterdam. Ja. Dankjewel ja, dat oma, je. Oma en oma ja. namen natuurlijk ook overal mee naartoe. Ja? Naar de Kralingse Plassen en naar Hoek van Holland. En uh, ja, dat, dat was fantastisch. Opa ging naar werken en ik ging met oma gingen we dan uh, op stap. Ja, leuk. En was oma, ja. dat wil ik nog weten, hè, toen oma uiteindelijk weer terugkwam in Limburg, was ze blij dat ze weer terug was of miste zij Rotterdam ook wel een beetje? Dat weet ik eigenlijk niet. Daar ben ik uh, over vraag. Ja, dat weet je niet. Maar het zijn mooie herinneringen. Je vertelt ze ook alsof ja. we ze even met jou meemaken. Die avonturen ja. daar in de haven en op dat ja. plein. En, en met oma op stap. Een mooie avonturen. Ja. Hans, dank je wel ja. voor het bellen. Oké. Okay, Goeiedag toch. Dag. Ja, u ook. Dag. Dag. Van Hans naar mevrouw Dumé. Goeienacht. Hallo. Dag mevrouw Dumé. Hallo. Nou, ik wil dus eigenlijk iets vertellen over, over Rotterdam, mijn, mijn heerlijke stad. Uw heerlijke stad. Bent u ja, Rotterdamse? Ja. Ja, ben Rotterdamse? Ja, ik ben een echte Rotterdamse. Ja. Ik ben geboren en getogen. U woont er nog steeds? Ik woon er nog steeds. Kijk, ja. trouw aan de stad. Wat wilt u Ach. vertellen over uw Rotterdam? Nou ja, wij zijn. Uh, ik ben geboren in de Waterloosstraat uh, uit een gezin van vijftien kinderen. Vijftien kinderen? Vijftien kinderen. Kom maar. Ja, ja. ja. Een hele heerlijke jeugd gehad. Uh, in een straat waar nog geen auto stond. Waar je heerlijk kon spelen. Waar je uh, op, op een gegeven moment, één in de, in de dag in de week geloof ik... dat de koeien door de straat kwamen om naar het abattoir te gaan. Om afgeslacht te worden. En nou, het, het was een geweldige stad. En dat is het nu nog. Mm -hmm. Het is alleen, ja, druk. Over, ja. Overal staan de auto's. Kinderen kunnen niet meer spelen, maar dat hadden wij natuurlijk vroeger niet. Nee, nee, maar u zult die stad inderdaad in, in die 73 uh, uh, uh, jaar... want ik, ik las op mijn scherm dat u 73 bent, klopt ja, dat? Ja, ik ben nu 73. In, in, in, ja. in, in de 73 jaar dat u in Rotterdam woont, zult u die stad enorm hebben zien veranderen natuurlijk. Ontzettend, ja, ontzettend. Ten goede... Uh, nou, niet altijd de goede, maar ja, er moest gebouwd worden. Mm -hmm. Helemaal na de oorlog natuurlijk. Ja. En zo snel mogelijk, want er waren zoveel mensen zonder, uh, zonder huis. Er was zoveel gebombardeerd. Ja, dus, dus, dus het moest men, dat snel gebeuren. Ja, men kon ook niet al te kritisch zijn op wat ze precies bouwden... Nee. als er maar mensen weer onderdak waren. Zo is dat. Ja, ja zo ja, is dat. Ja. En u omschrijft nou uw jeugd hè, als, als, als uh, uh, uh, meisje in een gezin van 15 kinderen. Ja. Uh, waarschijnlijk is het qua welvaart er enorm op vooruit gegaan. Ook, ook in uw geval in Rotterdam. Ja, ja, ja. Nou ja we hadden natuurlijk niet breed. Maar uh, de ontevreden kinderen van nu waren wij heel, heel, heel gelukkig, hoor. En hoe, hoe kwam het dat u, in, in toch bescheiden omstandigheden... met vijftien kinderen, dan moet je veel delen, kan ik me voorstellen... Ja, hoe, ja. hoe kwam het dat u zo tevreden was? Uh, nou, met weinig tevreden zijn... Mm -hmm. En, en, en je had je hapje en, en je eten en, en uh, uh, veel stamppotten. En papa en mama waren schatten van mensen. Yeah. Zorgzaam. En uh, nou, we waren altijd tevreden. Je was altijd en je tevreden. Je speelde buiten en je had, je had weinig. Je had een hoepel en, en een tolletje en, en, en, en een zweepje. En mm -hmm. Daar speelde je mee. En je was een tevreden kind... Een tevreden kind in Rotterdam. U heeft nooit overwogen om de stad te verlaten, om ergens anders te gaan wonen? Nee, nee. Nee? Hoe durf ik het te vragen? Zeg? Nee, ik ben er echt de Kralingen naar en ik ben er ook nog nooit uit geweest. U woont ook nog steeds in Kralingen, in Kralingen. dus ook nog in dezelfde ja. wijk? Nog steeds. Ja, steeds, ja. En wat ja. maakt die wijk anno 2012 zo leuk om te wonen? Ja, Kraling is eigenlijk een... een, een uh... Nou, als je er geboren bent, ga je er ook nooit weg. Hé, hey, dat blijkt. Ja, zo hechte. Uh, uh, uh, ja, vroeger was het een chique buurt. Daar woonde meneer Lubbers. En daar uh -huh. hebben mijn broers nog bij op school gezeten. Uh -huh. en, en in de Waterloosstraat. En de Hoflaan had je de katholieke kerk. En de katholieke school. In de Waterloosstraat had je de broederschool. Dus we hebben eigenlijk altijd in die omgeving. Alles gedaan, school ja. gegaan en, en uh, naar de kerk. Hè. Dat was natuurlijk zondags. Ja, ja. En uh, ja, het was, het was een heerlijke tijd voor ons. Een heerlijke jeugd in Kralingen. Ja, een heerlijke jeugd in Kralingen. En, en ik heb het er nog erg naar mijn zin. Kijk, en u gaat er ook nooit meer weg volgens mij, mevrouw Dubé? Nee, nee. Ja, ik ga er wel eens weg, maar dan in de plankjes. Nou, ik hoop dat dat nog heel lang duurt. <laughs> En dat u nog okay. lang mag genieten van uw wijk, van Kralingen in Rotterdam. Mevrouw Dumé, dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. En tot een ja. andere keer. Dag. Ja, en dan naar een uh, derde Rotterdamse theatermaakster, Milene Donjou. Ze heeft veel soloprogramma's gemaakt. Uh, komend seizoen staat ze eerst als Mrs. Sleukamp in de theaterversie van Wordt u al geholpen? Daarna maakt ze weer een nieuwe solo. Uit een van haar eerdere voorstellingen komt dit liedje, Meisjeloos in Rotterdam. MUZIEK Er staat een kind dat varen wil, maar bang is voor de zee. Een vrouw die zeemansliedjes zingt, maar niemand zingt ermee. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jong Zavala gehad. Het meisje dat verdwaald is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 ik hou van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Jouw skyline is de limit, Rotterdam, je maakt me blij. Ik druk je aan mijn boezem, ook al ben je niet van mij. Er staat een vrouw die hij mee heeft, daar ben ik mee geboren. Een kind dat al haar speelgoed geeft, om ergens bij te horen. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jongs af aan gehad. Het meisje dat vergwaad is, in de havenstad.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 Ook al ben je niet van Donjou, meisjeloos in Rotterdam. En de laatste beller vannacht is Joop. Joop, goedenacht. Ja, goedendag. Nou, ik ben al een keer eerder aan het telefoon geweest. Wat zeg je, Joop? Ik ben al een keer eerder aan het telefoon geweest van de week. Oh, oké. Okay. Van de week. Hoe heb je ja. gesproken met een andere presentator, denk ik? Ja, ja want ik, ik, zo, ik ben namelijk een woning, niet, weet je wel. Ja? Maar ja, dat, maar, dat was een heel ander verhaal. Maar ik zal even kijken. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb een jaar lang heb ik in, in Rotterdam gewoond. Ik heb gewoond in de lacoste in Spangen. Ah, en hoe beviel dat? Bij het uh, Spartenstaal. Oh, en hoe beviel dat? daar zei ik dan tegen die persoon die de telefoon opnam. Ja. Ik ging er s'avonds om half twaalf ging ik weg. Ja. Ik ging een wandeling, wandelingetje maken. Maar met de angst in mijn lijf. Hoor. Oh. Want je had alle gelijke Suriname achter je. En een aantal jaar. Je voelde je niet zo veilig in die buurt? Nee, ik kwam uit Utrecht, weet je wel. Ja. En ik kwam toen daar op een kamer te wonen zo lang, voor een jaar. Ja. Ja. Maar op een gegeven moment was ik die meer naar buiten. Of s'avonds. Oh, je voelde je daar niet veilig. En ben je nee. daarom ook weer weggegaan uit Rotterdam, Joop? Ja, ben ik weggegaan. Waar woon je nu dan? Ik woon nu in Beeldhoven. In Beeldhoven Voel je je daar wel veilig? Ja, dat is die grandioos. Het is iedereen en al rijkdom. Rijkdom en rust. En rust, ja. Ja, ja, ja. Dus wat ik dat betreft... Nou voor, ja? Ik ken nou achter in mijn tuin, leggen, voor tuin ik voor mijn tuin, ik gewoon mijn deur open laten staan, weet je wel. Doe maar, dat heb je goed voor elkaar, Joop. Ja. Nou... Ja. Beter daar dus, uh, wat jou betreft, dan in de buurt uh, daar van dat uh, Sparta-stadion. Joop, ik bedank je voor het bellen, want het is bijna twee uur... en uh, we gaan het uh, programma besluiten voor vannacht. Dank je wel ja, voor het bellen en geniet morgen ook in de tuin. Hè, helemaal van de dag dan. Dat doe ik, hè. Heel goed, dag Joop. Dag. Dank je, jij ook. Dag. En inderdaad, het is bijna twee uur geworden. Fijn dat u weer bij ons was vannacht. En heel graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van Casa Luna. Dan is uw gastvrouw Mieke van der Wij, En zij ontvangt dan Peter de Groot van het Quartet. Zodra ik heel veel plezier bij Roel Koeners. Dankzij wie de nacht anders klinkt. En voor morgen een mooie hemelvaartsdag. PS. Mocht u willen gaan douwtrappen, morgen vroeg. Dan zou ik nu toch maar gaan slapen. Anders wordt u die nacht wel... Heel erg kort. Goeiedag.